Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Gaza-stad zijn twee mensen gewond geraakt bij explosies. De aanslagen waren vlak na elkaar bij geparkeerde auto's van leiders van Hamas. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar mogelijk zit Islamitische Staat erachter. IS wint in de Palestijnse gebieden aan populariteit. En Hamas heeft onlangs een campagne gevoerd tegen de jihadstrijders. De Britse premier Cameron wil intensiever samenwerken met de Verenigde Staten en andere bondgenoten in de strijd tegen de islamitische staat. In een gesprek met een Amerikaanse tv-zender zei hij dat het kalifaat moet worden vernietigd, zowel in Irak als in Syrië. Deze week werd bekend dat de Britten hadden meegedaan aan bombardementen in Syrië, terwijl ze formeel alleen doelen aanvallen in Irak. Supermarktketen Albert Heijn waarschuwt voor nepacties die via sociale media worden verspreid. Via Facebook, WhatsApp, e-mail of sms wordt een waardebon aangeboden van tussen de 150 en 500 euro. Waarschijnlijk is het een phishingactie, zo heette die, waarbij kwaadwillenden uit zijn op persoonlijke gegevens van mensen. De eerste dag van de Vierdaagse feesten heeft een record aantal bezoekers getrokken. Gisteren kwamen er bijna 200.000 mensen naar het centrum van Nijmegen. En vorig jaar waren dat er 60.000 minder. De feesten in Nijmegen duren tot en met vrijdag. Die worden allemaal georganiseerd rondom de Vierdaagse. En die gaat dinsdag van start. Nederland heeft zich in de Davis Club-cup uh, geplaatst voor de play-offs... om een plek in de wereldgroep. Robin Haase versloeg in Oostenrijk Dominique Thiem... In drie sets. En Sebastian Langeveld is uit de Tour de France. Hij is ziek. Langeveld stond 170ste in het klassement. Hij is nu de vierde Nederlander die de Tour de France heeft verlaten. Het weer, het wordt droger. De zon breekt geregeld door. Alleen in het noorden valt nog een bui. Vannacht 12 tot 15 graden en kans op een misbank. Morgen in het noorden geregeld zon. In het zuiden meer wolken en een bui.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 Zo werd het even na vier uur. Welkom terug bij CFM. De Zandvoort op zondag nog bij, tot aan vijf uur vanmiddag. En je Omi, wat was die, is je lekker, hè, die single. Jorde the de cheerleader. Ja, derde en laatste uur van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van kwart over vier... hebben we weer het wekelijkse Pit Report. Verder uh, volgen we natuurlijk voor u de vijftiende etappe van de Tour de France... Uh, die zich nou in het laatste vlakke gedeelte bevindt.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 Verder natuurlijk het vaste item rond de klok van half vijf. We hebben een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Dolly.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 Ik zou toch even op de webcam kijken hoor, van cfm, www.ctv-live.nl zie dus wij uit ons dag gaan zeg maar.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 Ma, gamin, et quest En que vous avez tous Ah, me regarder comme un singe vous Ah, oui vous êtes mooi. vous Bande de zo donnez Ah, un bébé singe, mooi. sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions Ah,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 We stole the show But the band plays on now, we're crying, crying So let the velvet roll down, down No heroes still that want to blame While we'll roll this build stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece, our lines we read so perfectly But the show, it can't go on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 Hij was volledig raak. Heel echt waar? Ja, jeetje. Goed, uh, met nog 33,7 kilometer te gaan... hebben we de tette de la Cour. Dat is degene de, de, die voorop liggen. Uh, Tretin en Hesjedal. Uh, die uh, naar slechts op 30 seconden gevolgd door het peloton. Met daarna ook nog op 12 minuten daarna, daarachter nog 23 rijders. Dus het ziet er naar uit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 Dat wat ik van vandaag weer hoop te doen, en dat is dan zaterdag... in deze koninginnenrit van 105 kilometer met de nog lastige klimmetjes erin. start was gistermiddag om 3 uur en de verwachte aankomst was 4 uur gistermiddag. Hoe dat verlopen is, die gegevens ontbreken wij. Maar Jesper is goed bezig geweest in Oostenrijk. En dat bij 40 graden. Kijk, zo Kijk, hoort dat. Dat bedoel ik. Ik doe het er niet aan. Hier is Paul McCartney en Ebony and Ivory. Ebony Ivory. mind. mind. What we need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 is voor haar ideaal, maar verder graag met rust laten. Nou, dat verdient Dolly, toch? Uh, en waar verblijft Dolly momenteel? Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemeland... aan de Keesomstraat 5, de te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website dierenthuiskennemeland.nl... want ook Dolly verdient een thuis. Het dier van deze week is Dolly. En Dolly is ook te zien op de CFM-app, trouwens. Dus...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 The boys in Idaho, that's how this business goes. I am the morning DJ at W O playing all the hits for you wherever you may be. The bright good morning voice who's heard but never, 15 I'm making extra money doing high school Star I'm a big time guest MC You should hear me talking to the little children and listen what they say to me.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 Ga de strijd maar aan, hè, met de zon. Juist. Juist. Het mooie gedicht van de dag, je hoorde hem bij CFM. Elke zaterdag en zondagmiddag komt hij langs zo rond kwart voor vijf... bij Zandvoort op zaterdag en natuurlijk ook Zandvoort op zondag. Over de zon gesproken, zie je hem schijnen, de zomerson in Zandvoorts...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 Tot in de late uren je alles van je zonder een pardon. Al die mooie nachten Het was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerzon. Ja, dat was onze voor en Mike Dane. Je bent wel een goeie hè Wat een lekkere hit is ja. dit hè Je zomerson. De, de zomerzon ZFM heeft er zin in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 Nog even lekker dansen met deze van uh, Lissabie. hoorde Save Mee. Ja, dat was hem alweer weer uh, de ene laatste plaat voor dit programma, Albertjan. Ja, en de, de echte de, de, de tour is, uh, deze etappe naar Valence. Ze, ze rijden nu door de straten van Valence. Het wordt een zinderende ontknoping en een massasprint. De 1-0-1 sprint weer weg en dan wordt weer teruggehaald.